Goodbye Joe, We gotta go Me and my own We gotta go On the pier or down the fire My boy Sweet boy Me on my own Son of a gun We're having fun on the fire Jambalai Don't face my Feeling humble Cause tonight I'm gonna see my majedad Me on the joy in the gifts Son of a gun we had been fun on the rise Dit is de late avond van Norbert Ketting. En dat was vet domino met Jambalaya. En daarmee is de show, de late avondshow, geopend. Woensdag 28 januari, net 11 uur geweest. En we gaan het laatste uur van jouw dag vullen met de relaxte muziek. En mooie onderwerpen uit de regio van, van Zuid-Holland. Ja, wat gebeurt er als we een stadsklown en een aanjager van inclusieve arbeid aanschuiven aan tafel... Met Mere Migonius duiken we in de kracht van speelscontact, echte ontmoeting en magie die mensen verbindt, van zorg tot school tot de straat. En dan Daphne Braal laat zien hoe werkwaardig en werk ze al tien jaar bouwen aan een arbeidsmarkt waar iedereen mee telt. Twee gesprekken, één rode draad, meedoen, gezien worden en samen leven net een beetje mooier maken. En dan sociale media als Zondebok. Een uh, historisch relativerend betoog over, morale, over morele paniek. Van strips en televisie tot smartphones. Hij haalt van alles bij. En waarom verbieden tot uh, nergens toe leidt? Sociale media door uh, Han van der Horst. Een, uh, een, column, een nieuwe column. Dat alles in de late avond. Mijn naam is Norbert Ketting. En uh, fijn dat je erbij bent. Dit is een diamond met Suleimon. Ride on the night Sun become day Day Shall provide Sous les mains, sous les sous sous les sous les sule, met The Wanderings. Ja, waar moet je zijn als je een feest of evenement organiseert, maar het mist nog net dat beetje magie. Ja, dan gaan we naar Midden. Migorius, dat vrijwilliger, projectleider van de mobiele clownfabriek. Dat zometeen na Bruno Mars, Just the Way You Are. Dit is de late avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland.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 Ik ga praten met Mirre Migorius. Ze is uh, docent, creatieve vakken, theatermaker, actrice en stadsclown in Delft. En ze zegt zelf elke gebeurtenis verdient een glimlach. Mirre, welkom. Ja, nou, Klopt dat? Dankjewel dat ik hier mag zijn. Zeker, ja, zeker. Graag gedaan. Uh, ja, want jij bent van de glimlach en van de vrolijke nood, hè? Ja, de vrolijke noot. En uh, ja, dat doe ik al uh, uh, ja, meer dan 30 jaar... In Delft doen we dat sinds uh, 2014 en uh, ja toen bedacht ik van wat kan ik de stad van mijn vrolijke noot uh, extra brengen en zo ontstond toen de, de stadsklown. Ja, ja en die past onder die vrolijke noot want dat is je bedrijf dan? Ja. Ja, en daar doe je nog veel meer mee. Ik ben, uh, ik ben een ZZP'er, dus dat uh, mm. is een eenmanszaak. En uh, daarbij uh, kan je me inhuren als clown. Ja. Maar ben ik ook een soort van gastvrouw voor de stad. En hoe ben je dan begonnen? Want dan denk ik, ja, clown, stadsklown, uh, heb je ooit een clown gezien in een circus, of zo? Dat je dacht, hé, hey, dat wil ik ook, of ging het op een andere manier? Ja, toen ik een jaar of dertien was, toen uh, uh, leerde ik een, een, een grote clown uh, kennen die inmiddels uh, twee jaar. Overleden is Django Edwards, mm -hmm. en ja, daar ben ik uh, uh, ja, toch wel eens door door geraakt, zeg maar door, door, door zijn werk. En uh, toen ik in Amsterdam uh, uh, op een gegeven moment de mogelijkheid kreeg om op daar op een theater, op de clownschool te gaan, ja, toen heb ik die met twee handen aangepakt. Mm -hmm. En uh, ja, dat is zo'n 30 jaar geleden uh, dat ik daar op de clownschool zat. Ja. En daarna kreeg ik uh, kinderen en uh, werd ik huismoeder en dat soort dingen. Maar die clown heb ik altijd uh, blijven ja, op kinderfeestjes eerst ja, ja. en dat soort dingen. Uh, maar ja, toen mijn kinderen wat groter werden, uh, toen ging ik weer evenementen en uh, uh, voorstellingen maken... Dus de Vrolijke Noot is helemaal in, geïntegreerd in Delft? Of doe je ook buiten Delft al Ik dingen? doe zeker ook uh, buiten Delft uh, opdrachten. Er zijn ook op verschillende websites te vinden. Zoals mm -hmm. Showbird en uh, uh, ja, nog een aantal van die grote ja. websites waar andere artiesten ook allemaal op staan. En dan, ja, dan kom je soms kom je in Lopik terecht of uh, ja, ja. Op de meest leuke plekken. Uh, ja, en zo kan je het hele land doorgaan? Met, ja, of, uh, of de kraamzorg in, uh, ik geloof, Arnhem. Ik weet even niet meer oh. waar dat was. Ja, heel wat anders. Ja, ja, ja. De kraamzorg die uh, 75 jaar bestond uh, of, of iets korter. Ik weet het niet meer precies. <laughs> en, ja, in ieder geval uh, was er een 50 feestje. 50 jaar of zo. Ja. En dan is een feestje en daar waren wij dan uitgenodigd. ja. Dat is leuk, om altijd op feestjes terecht te komen en als mensen vrolijk zijn en de dingen zien zoals ze zijn ja. en het leuk vinden dat, dat maakt ja, je jezelf zelf de gangmaker zijn. Ja, dan. maar dat maakt je zelf toch ook, als er wat terugkomt, maakt jezelf ook uh, tevreden, denk ik, over wat ja, je gedaan Ja, zeker. Hebt. Ja, nou ja, je, je bent contactclown, hè, dus het maken van contact, dat is eigenlijk waar het, uh, waar het in, in mijn spel de hele tijd om gaat. Ja. En dat is per persoon natuurlijk verschillend. Ja. Want iedereen heeft zijn eigen kleuren, Maar je probeert mensen erbij te betrekken. Zeker. Ja, ja de interactie tussen uh, mij heel... en het mens ja. is heel belangrijk. Ja, ja. Een mens, het mens, de mensen. De mensen. Ja, ja. Dat, dat, dat <laughs> wel. Een vrolijke noot dus. Uh, mensen die daar meer over willen weten en denken... nou, dat is wel wat voor mijn kinderfeestje... Ja, dat kan niet, hoeft ja, niet een uh, kinderfeest te nee, zijn. Nee, het kan ook volwassenen zijn. Het kan ook zijn, dat dan? je 65 wordt en dat je bij je baas de deur uit werd gegooid. Hè, dat hebben we laatst bij de Gamma gehad. Ja, ja. Um, en uh, ja, dan komen we je gewoon uh, met uh, toeters en bellen ophalen. Okay. En dan kan de Gamma ons inhuren en dat, zo, dat gebeurt dan. En dan ja. uh, komen wij zetten we je op, je op het karretje en dan halen we je de winkel uit. Ja. Het kan met van alles zijn. toeters dus. en bellen. Toeters je wou de website hebben zeker? Ja. Ja. lijkt me goed? Nou, dat is, uh, ja, dan moet je altijd uh, www. enzo voor. En dat is dan uh, Dirk Victor uh, Nico, dvnentertainment.nl. Ja, dat uh, staat hier ook. Entertainment.nl, dvne, dvn. Uh, dvn. De Vrolijke Noot. van de Vrolijke ja, Nood. Ja, dan Noot. hebben we het heel uh, duidelijk. Ja, dan hebben we het, uh, heel duidelijk. Niet lopen. Ik hoop dat je nog heel lang bezig blijft met die vrolijke noot te brengen bij de mensen. Hartstikke en, bedankt meneer en meneer uh, is dank voor het gesprek. Tot ziens.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 Moi j'entends mon père chanter ce refrain een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl The sky is red tonight We're on the edge tonight And no shooting star to guide us I for an eye Why tear each other apart? Please tell me why Why do we make it so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 How many times do we get De van Emily De Forest en daarvoor La Meritza, een frans nummer van Sylvie Vartan. Zometeen sociale media als zondenbok en waarom verbieden nergens toe leidt. Han van der met zijn nieuwe kolom naar Rod Stewart. Saline.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 The sky I am flying has in Allerlei bekende Nederlanders verschijnen in beeld om ons uit te leggen hoe funest die zijn, en dan vooral voor kinderen. Het besluit van de Australische regering om de toegang voor personen van 16 jaar en jonger te verbieden wordt algemeen toegejaagd. Er is zelfs een of andere communicatieadviseur opgedoken die van mij een sociaal media-vrije maand wil maken naar analogie van Stoktober voor rokers en Dry January voor drinkers. De vraag is, slaat dit ergens op? Ik stapte eens op de trein naar Berlijn in gezelschap van zeker 300 middelbare scholieren. We bereiden ons op het ergste voor, maar ze trokken in de wagon onmiddellijk hun iPhones in plaats van luidruchtig met elkaar te communiceren zoals door de tegenstanders van de sociale media worden aanbevolen. Het was geweldig. Ik weet trouwens niet hoe we de lockdowns van een jaar of vier, vijf geleden psychisch waren doorgekomen als we het zonder sociale media hadden moeten stellen. Hoe waren we dan in contact gebleven met de buitenwereld? Dan zouden er, ik weet het heel erg zeker, ontzettend veel mensen aan de totale eenzaamheid onderdoor zijn. Inderdaad, het is tegenwoordig stil in de trein omdat iedereen op een schermpje tuurt. Vroeger verborgen de Forensen zich totaal achter het Algemeen Dagblad en de Telegraaf, toen nog enorme lappen papier waar je makkelijk helemaal achter schouw kon gaan. Hier en daar zaten tussen deze menigte excentriekelingen met de volksgrond of de trouw. Communicatie, gesprekken, begroot je. In 1958 of zo verraste mijn vader ons gezin met een televisie. Het was een enorm badbeest van een apparaat met een beeldscherm van 53 centimeter die sindsdien elke avond om 8 uur aanging. Want dan begon het programma tegen 11 was het afgelopen. Op maandaren had je helemaal geen televisie. Bij mij op school zaten genoeg leerlingen zonder zo'n toestel in huis. Dat was vaak niet een kwestie van geld, maar omdat de ouders er boven stonden. Ze haalden zo'n ordinair apparaat niet in huis, want het leidde de aandacht af van goede lectuur en spelletjes. Het was vernuikend voor het gezinsleven als iedereen maar naar het scherm zat te sparen. Komt u het al bekend voor? Op een gegeven moment werd ook de maandagse televisie ingevoerd. Het land was te klein. Het laatste stukje van de week waarop gezinsleven nog mogelijk was. En vader, moeder en de kinderen samen aan de eettafel zaten. Dat laatste moment zou helemaal verloren gaan. Van opvoeden kwam niets meer terecht. De oppervlakkigheid zou het winnen van de diepgang. Ik ga nog verder terug in de geschiedenis. In de eerste jaren na de bevrijding voerde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een heftige campagne tegen strips, die toen nog beeldverhalen genoemd werden. Onderwijzers kregen de opdracht ze onmiddellijk in beslag te nemen als leerlingen zulke boekjes in hun schooltas hadden. Ze waren smakeloos, ze waren zedeloos. Op deze manier werd een hele generatie analfabeten aangekwet. Het werkte verslaving. In de hand. Dit leidde natuurlijk helemaal nergens toe. Net zoals tien jaar later de campagne tegen de gevaren van de televisie uiteindelijk niet veel meer bleek te zijn dan gekrakeel op de achtergrond. Dat zal ook het geval zijn met deze stormloop tegen de sociale media, het is huiveren voor nieuwe mogelijkheden net als vroeger toen nog maar pas televisie kende. Overigens hoorde ik op de radio een docent uitleggen hoe hij les gaf over de vorming van het menselijk lichaam, computers van tafel. Daarna tekende hij op de flip over de verschillende stadia met de hand en de leerlingen tekenden dat met pen en papier na. Onbewust volgde hij de grote hervormers van het onderwijs uit de Franse revolutie na. Die maakte van tekenen een belangrijk vak, want door na te tekenen leer je zorgvuldig kijken. De docent had het bij het rechte eind, al krijgt hij misschien wel op zijn valie van de inspectie omdat hij zijn leerlingen niet zelf laat ontdekken ofzo. Maar deze voortreffelijke manier van lesgeven doet niets af aan de betekenis die sociale media hebben voor het leven van bijna alle mensen. Dat kun je ze niet afnemen, echt niet. En dan nu? Wieke van Dort, Hallo, Bandoen. Het oude moedertje zat bevend op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de ambt naar je vrouw, aanstond Bandoen gehoor. Trillend op haar stramme benen, greep ze naar de microfoon.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 Best hoor, zegt hij, en we spreken elke dag hier over jou. En mijn kleuters zeggen s'avonds. Voor het slapen gaan gebed voor hun onbekende hoephoe met een kus op jouw portret. Zegt ze alleen, ik verlang zo erg naar jou. Wacht eens moeder, zegt hij lachend, ik bracht mijn jongste zoontje mee. Even later hoort ze duidelijk, o lief tabi.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 Hallo, hallo, klinkt over verre zee, zij is niet meer en het kindje roept tabi.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 hoe werkwaardig en ze al 10 jaar bouwen aan een arbeidsmarkt waarin iedereen meetelt. Eerst Kaylee van Marion. is de late avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Ik ga praten met Daphne Brales, directeur van Werkse in Delft en secretaris van Werkswaardig. Dat is van alles tegelijk. Daphne, welkom. Dankjewel. Werkse, dat zit in Delft, hè? Ja, dat klopt. Ja, Werkse dat... is het uh, werkontwikkelbedrijf van de gemeente Delft. Uh, en wij uh, uh, doen twee dingen. Wij helpen mensen uh, die in de bijstand zitten aan opleiding of werk, zodat mm -hmm. zij weer perspectief krijgen om zelf een inkomen te verdienen. Uh, en wij zijn het ontwikkelbedrijf waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij ons of via ons aan het werk zijn... en ook zich kunnen ontwikkelen om, als dat lukt... ook naar de reguliere arbeidsmarkt uit te stromen. Ja, is dat dan een, wat we vroeger noemden sociale werkplaats? Heeft dat er ook nog mee te maken? Dat klopt. Werkse is ooit begonnen als sociale werkplaats. Maar inmiddels zijn wij gelukkig veel meer dan dat. Wij hebben nog steeds mensen van de voormalige sociale werkplaats bij ons. Mm -hmm. uh, maar wij hebben ook heel veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... die wij uh, Tijdelijk bij ons hebben, die wij opleidingen geven op allerlei manieren in onze werkbedrijven, in onze vakscholen. Uh, waarbij we eigenlijk een springplank bieden voor deze mensen om toch uiteindelijk de overstap te maken naar de reguliere arbeidsmarkt. Dus ja. uh, uh, we hebben verschillende groepen bij ons aan boord. We doen ook de inburgering van statushouders okay. uh, en helpen ook statushouders met taallessen, met inburgering en ook de, werk, de weg naar werk. Ja, ...veelomvattend bedrijf... Zeker. Waar je, ...waar je nu bijna een jaar directeur van bent. Ja, dat klopt. Het heeft ook even geduurd... ...voordat ik het uh, echt helemaal in alle haarvaten... ...heb leren kennen. Ik kwam uit de woningcorporatiesector... Okay. ...ook in Delft... Uh, dus ik kende al wel uh, uh, de, de omgeving in Delft... met alle partijen in het sociaal domein en de gemeente. Maar uh, Werkse heeft uh, uh, heel veel verschillende werkbedrijven en vakscholen. En die heb ik wel allemaal moeten leren kennen. Uh, zowel zakelijk, uh, maar ook gewoon door mee te werken... met de collega's in de werkbedrijven. En dan moet je denken aan een cateringbedrijf... een groot groenonderhoudsbedrijf, een beveiligingsbedrijf, uh, logistiek... Uh, maar ook uh, assemblage en verpakken, uh, een zorgbedrijf, nou allerlei verschillende activiteiten waar mensen um, uh, met een afstand tot de arbeidsmarkt bij ons kunnen komen werken en zich kunnen ontwikkelen. Veelomvattend werk is het met mensen. Uh, iedereen is anders, dus je hebt ook veel gesprekken met mensen, neem ik aan. Zeker. Wij zijn echt een mensenbedrijf en het gaat bij ons natuurlijk om werk en ontwikkeling. Maar als je het me nu na een jaar bij werk ze vraagt. Dan gaat het hier eigenlijk om aandacht te geven aan mensen die in hun leven niet vaak gezien en gehoord zijn. En die mensen zelfvertrouwen en nieuw, nieuw perspectief geven. Het gaat echt om mensen. Ja. Uh, dat geldt voor mij als directeur. Het is ook een van de allerleukste dingen die ik iedere dag doe. Is als ik aankom bij Werkse uh, om door onze werkbedrijven te lopen. Om uh, de mensen een goede morgen te wensen. En, uh, en wat gezellige praatjes te maken. Mensen te zien. Horen wat, uh, wat hen bezighoudt. Um, en functioneel hebben wij ja, heel veel collega's die met deze collega's bezig zijn om hen te ontwikkelen. We hebben jobcoaches, we hebben werkleiders die uh, mensen begeleiden. Maar we hebben ook allerlei collega's die deze mensen helpen op allerlei andere leefgebieden. Of kunnen verwijzen naar organisaties in Delft om deze mensen te begeleiden. Het kunnen mensen zijn met schulden waar een oplossing voor moet komen. Het kunnen mensen zijn die uh, uh, ondersteuning nodig hebben uh, op het gebied van GGZ of de zorg. Mm -hmm. um, uh, of vanuit de WMO. En dan kunnen wij ook de schakel zijn naar die organisaties binnen de gemeente om mensen verder te helpen. In alle eerlijkheid, toen ik binnenkwam voelde ik al dat dit de kracht was van de organisatie. Dus mm -hmm. um, ik heb hier ook... Uh, eigenlijk bij een heleboel van dit soort dingen zelf niet veel hoeven doen... behalve blijven ondersteunen en aanmoedigen en stimuleren en enthousiasmeren. Um, en dat doe ik ook met liefde. En uh, wat mij dan vooral nog verder uitdaagt, is meer de vraag... waar staan wij over tien jaar? Uh, wat hebben we ja. nodig in het verder doorontwikkelen van de werkbedrijven? Hoe kunnen we nog meer mensen in Delft... Uh, die nu thuis zitten, die aan de kant staan, uh, die een tijdje uit het arbeidsproces geweest zijn, hoe kunnen we die bij ons over de drempel krijgen uh, om ze te helpen aan werk en zelfvertrouwen? Want ik ben ervan overtuigd dat als mensen eenmaal bij ons over de drempel zijn, als ze eenmaal binnen zijn bij werk, ze, uh, dat wij met onze goede professionele collega's eigenlijk iedereen aan de gang krijgen om wat meer perspectief in het leven te creëren. Als mensen meer willen weten over werkse kunnen ze op de sociale media terecht? Kunnen op de sociale media terecht. Kunnen ook op onze website terecht. Kunnen ons gebruik maken van ons uh, uh, info-mailadres. Hmm. Uh, en mensen kunnen ook bij ons binnenlopen. We zitten aan de, de Gantel in Den Horen, Net over de grens oh, van de, de gemeente Delft. Delft ja. Net buiten ja. Delft. Het is echt net, net over de grens. Maar altijd welkom. Mensen kunnen zelf even kijken. De zoekterm is werkse, dan kom je er wel. Absoluut. Denk ik ook wel, ja. Dankjewel Herman de Bruin. En uh, daarmee komen we aan het einde van uh, deze late avond van uh, 28 januari. Uh, morgen zijn we er weer. Daar zit hier Bert de Wolf. Zul stoel, zul studio. Andere stem, andere plaatjes en andere onderwerpen. Ik ben er weer maandag. We gaan eruit met een, uh, een slaapliedje. Een lullaby, The Cure. Uh, kijk ook eens op www.lateavond.nl. Of uh, like en deel onze Facebook pagina. Welterusten voor straks. Moet je nog werken zou ik zeggen. Werk ze en een goede wacht. Fijn dat je erbij was. Struggle. <laughs>